Peter van der Willen en Isolde Hallesleven. Vanavond herhalen we de labyrinth-uitzending van 27 maart... die geheel in het teken stond van muziek en het brein. Zoals u weet wordt er flink bezuinigd op kunst en cultuur. Kennelijk kan de Nederlander prima zonder theater, dans en muziek. Maar is dat wel zo? Labyrinth Radio vroeg zich af wat de invloed is van muziek op de hersenen. Bestaat er zoiets als het Mozart-effect? Word je letterlijk wijzer van een mooie sonate... en kan taal eigenlijk bestaan zonder muziek? De studio in Hilversum zat bomvol gasten. aan wie ik om te beginnen de vraag stelde. naar welke muziek ze de laatste tijd zelf veel luisterden. Als eerste antwoordde Henk-Jan Honing, hoogleraar muziekcognitie aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, ik ben veel aan het luisteren. Mijn broer vond dat ik dat moest doen. Uh, David Bowie, live opname uit. ergens de jaren, eind jaren zeventig. Okay. Uw broer, de saxofonist? Ja. Die luistert toch altijd naar Wayne Shorter en een hele mooie jazz. Daarom zeg ik het maar eerlijk. Nou, nou ja, het is een hele Naast jou, Erik Scherder, hoogleraar klinische psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Klassieke muziek de laatste tijd, met name weer Chopin, favoriet. Prachtig is het ook. Cyril Ferrier, neurochirurg aan het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. Neuroloog. Neuroloog. Samba muziek en Braziliaanse jazz en Cubaanse.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 Ik hoor wel een verschil, maar ik kan niet zeggen wie het Frans is of wie het Duits is van die baby's. Ja, het is, het is prachtig. Om, dit is vorig jaar uitgekomen: uh, Current Biology. Ze hebben Franse en Duitse baby's huilgeluiden opgenomen. Franse baby's huilen gemiddeld omhoog, Duitse baby's gemiddeld naar beneden. De interpretatie van de onderzoekers is: uh, in Duits is het gemiddelde intonatiepatroon naar beneden en in het Frans gemiddeld omhoog. Dus die baby's die imiteren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 Ik ben Doreen Ruiter. Mm -hmm. Ik ben Gerrit Ruiter, vader van Doreen. Mm -hmm. Ik zoek een warme jas. Ik ben Ellen Mansje en ik ben logopedist. En ik werk al geruime tijd in Reade, een revalidatiecentrum in Amsterdam. Nog een keer. Ik zoek een...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 Uh, dat we opgebeld werden. En, een uh, studiegenoot had er gevonden in de, in de douche. En die hoorde erin. En uh, zei, wat is er? Toen kon ze eigenlijk alleen nog maar kreunen. En die heeft toen gelukkig de deur ingeslagen. Ge, en de politie erbij, een ambulance erbij. Gelijk naar het ziekenhuis. Ja, toen in de eerste paar dagen was, heel, uh, was het heel kritisch. Het was uh, vooral de eerste nacht. Toen was het echt op uh, ja, leven of dood.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 Ik ga met mijn ouder naar Mexico. Hey, heb je nog vakantieplannen? Ik ga met mijn ouders naar Mexico. Heel goed. Ja. Voel ah. ja, gaat... dat zelf. Nou ja prima toch? We weten niet waar het eindigt. En zolang er echt een voortgang is, het is nog steeds uh, bezig. Ja, wil je dat volop uh, blijven benutten. Waar hoop ik jullie op? zeg ah, het maar drie. Genees. Nee. Ja.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 Ja, Doen we al. ja, natuurlijk. Doen we al heel lang. Nou, we zou dus, weer, is, weer moeten, oh ja. Henk Jan, toch? Of niet? Het zou bedoel, weer terug moeten invergeven. Ja, dingen uit je hoofd leren die in rijm zijn of op een melodie zijn of iets uh, onthouden. Auto's, Wim, swim, dat soort dingen. Het is veel makkelijker als je het op een melodie zet of op een ritme zet. De, tafel, Sorry, de, tafels zijn ook, de tafels zijn ook in ritme, toch? Je, je leert de tafels ja. in een, ja. onthouden we veel in een ritme. Is het daarmee belangrijk hoe je als kind dingen tot je neemt? Of wel nou ja, de ontwikkeling vanaf baby inderdaad al? Ja, ik weet niet of ik degene ben die daar even iets over kan Jawel, ik maar. maar. maar, maar <laughs> uh, het is natuurlijk heel helder inmiddels... dat die systemen, die neurale circuits waar we het nu over hebben... die hebben ook heel veel andere functies. Cognitieve functies, motorische functies. Dus als je via muziek het lukt om zo'n circuit te activeren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 Kijk, en we meten zeg maar, tussen deze twee stukjes, hier mm -hmm. meten we uh, de, de stroom. Het verschil? Ja. Tussen die twee stickertjes? Ja, tussen de stickertjes. En deze, die op het oorlel, mm -hmm. dat is zeg maar, daar is als het goed is helemaal geen activiteit. Dus dat referentie. is een soort referentiepunt. Ja. Nou, we beginnen steeds met kalibreren. Um, dat is even tien seconden, dan moet je helemaal ontspannen...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 En ook bij het onderzoek. Uh, ja. ja, maar we hebben de testen soms wel uh, overnieuw plaats laten vinden, zeg ja, maar. Dus dat dan snapten ze het al wel en dan wisten, wisten zij wat de bedoeling was. Maar dat zijn dingen die tegenkomt onderzoek. Scherder, denk je dat, dat het inderdaad zo kan zijn dat het verhogend kan werken? Ja, ja ik denk ook dat ze een geweldig wetenschappelijke uh, intuïtie hebben gewoon om het zo goed aan te pakken. Dat, dat als eerste. En ten tweede denk ik dat het een hele goede manier is om te kijken van uh, wat doet het. Uh, als je echt zou spreken over een verhoging van aandachtconcentratie, want dat is een test die zij doen... Dan denk ik dat als je dan in het brein kijkt... en je kijkt naar die lange systemen die geactiveerd worden door muziek... dan kan je dat zonder meer invullen dat het bevorderd is voor aandacht en concentratie. En voor intelligentie, Henk-Jan Honing, is dat wel eens onderzocht? Ja. Twee onderzoekers, met name Kenneth Thiel en Glenn Schellenberg... zijn al 15 jaar met dit probleem bezig...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 Heel even, hoor. het is toch niet alleen over. Mozart? Geldt er ook voor Bach of, of voor. Ze vonden ook een Sabellius-effect: oh ja, okay, ja. een blur-effect. Dus ja. het is de muziek waar je, die je mooi vindt of waar je, die waar je blij van wordt. Oh, het is en... niet iets dat Mozart zo geniaal was dat alleen zijn muziek dit. Nee, dat effect is echt. Maar, maar het... wat je nou, nu zegt is dat dus wel... je Mozart lelijk vindt, dan werkt het eigenlijk niet. Dan werkt weer het niet. niet. Nee, dus het effect, ja. Ik moet even het verhaal afmaken. Ja? Dus, dus de muziek waar je.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 Waarvoor, wat ook, blijkt uit heel veel meisjes die, die vandaag uh, Justin Bieber in het echt hoopten te zien. Ja, en flauw vallen bij concerten. Er zijn wel heel mooi, met name in onze westerse voorbeelden dat dat goed zou werken. Maar hier met Ineke en met Cyrille aan tafel is al bewezen toch dat het, nu, dat het in ieder geval nu enorm nut heeft. Het is nu in ieder geval heel goed toepasbaar.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 Nou, ja, misschien mag ik nog heel even inbrengen ja? of dit een goede moment zou zijn. Maar je, kan, je leest heel veel ook over cognitieve reserve en, en hersenreserve. Uh, hele leuke literatuur, <tied> heel spannende literatuur... waar het gaat om het opgroeiende kind, het, het, het ontwikkelende brein. Als je dan ja. kijkt naar de invloed van muziek... Eh, studies die ook longitudinaal gedaan zijn. Waarin ze één groep kinderen dan... Eh, zeg maar geen muziek aanbieden. En een andere groep kinderen wel. Ja, ja. En je kijkt dan vervolgens in het brein wat zich daar afspeelt. Ja, dan word je echt heel erg blij van. Want je ziet dat bijvoorbeeld de uitwisseling tussen linker, rechter, helft. Via de hersenbalk. Dat neemt toe. Eh, je ziet de verbindenissen tussen achter en voor. Lange systemen. Die activiteit daar verbetert. En dat zijn eh, verbeteringen die ook leiden tot wat Henk-Jan ook al zei. Tot verbetering sociaal functie.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 met die patiënten met die elektrode in hun hoofd aan, aantonen... is dat dat een heel nauwe relatie heeft met de echte, daadwerkelijke taalgebieden... zoals wij die volgens onze gouden standaard eh, vaststellen. Wij kregen ja, van uh, Cyril Freyé ook een filmpje mee. Dat hebben we aan onze leerlingen ook laten zien. Uh, Amerikaanse onderzoekster, die de, de, een, een klas... Diana Deutsch. De, Diana Deutsch, ja. ja. Sometimes behave so strangely... Is een zin in een verhaaltje wat ze even voorlas. Je hoort hem de eerste keer en je herkent het als taal. Maar vervolgens wordt het in, het loop, in een loop gezet. Je herkent het als muziek. Stuur ons maar, dat filmpje, dan zetten wij die op de website. dan hoor je het alleen nog maar als muziek. Kun dan gaan we dat de mensen dat zien. En die website dat is labirint.nl. Uh, dank jullie wel, Scherder, Ineke van der Meulen, Henk-Jan Honing, Cyril Ferrier en Jonneke Rezer en Elin Rojakkers en Robert van Forstenbos. En ook dank Isol.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 Dit is Radio 1.